Acht uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De luchthaven van Damascus is afgesloten van de buitenwereld... door gevechten tussen rebellen en het Syrische leger, meldt persbureau Reuters. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is geblokkeerd. Verder melden Syriërs dat het internet eruit ligt... en dat het telefoonverkeer niet goed werkt. Volgens de regering zijn de opstandelingen verantwoordelijk... voor het platleggen van de communicatie. De activisten zeggen dat de overheid erachter zit. In Den Haag hebben zo'n duizend mensen de uitvaartdienst bijgewoond... voor de jongen die zaterdag overleed nadat hij door een politiekogel was getroffen. meldt de Omroep West op basis van een telling van het uitvaartcentrum. Bij de plechtigheid waren vooral veel jongeren. Het uitvaartcentrum in Den Haag had meerdere zalen opengesteld... om alle bezoekers een zitplaats te kunnen bieden. Bijna een maand na het drama op het Halloweenfeest in Madrid... is een vrouw en haar verwondingen bezweken. Het dodental komt daarmee op vijf. Het slachtoffer lag met ernstig hoofdletsel in het ziekenhuis nadat ze in een verdrukking was gekomen. Eerder kwamen vier vrouwen om het leven bij het feest zelf. Zij werden in een mensenmassa doodgedrukt nadat er paniek was uitgebroken. Vermoedelijk doordat in een sporthal in Madrid vuurwerk werd afgestoken. De voormalige Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney praat in het Witte Huis met president Obama. Het is hun eerste ontmoeting na de verkiezingen. De president had in zijn overwinningstoespraak beloofd dat hij naar Romneys ideeën zou luisteren. Obama wil waarschijnlijk laten zien dat hij bereid is om samen te werken met de Republikeinen om verstrekkende financiële maatregelen tegen te houden. Onder meer de belastingen gaan fors omhoog, tenzij de partijen nog dit jaar nieuwe afspraken maken. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, een paar buien en kans op lichte vorst. Morgen wolkenvelden, maar ook zon en opnieuw kans op buien. Verder iets kouder dan vandaag, een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal.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 Geef op Giro 999. De boekhandelaren van Libris helpen u graag bij het vinden van de mooiste boeken. En die bezorgen we ook nog bij je thuis. Net zo snel en voordelig als andere webwinkels, alleen dan zonder bezorgkosten. Nu op Libris.nl. Help kinderen die schoon drinkwater op een verlanglijstje hebben. Geef op Giro 999. Boeken op Libris.nl worden altijd gratis bezorgd. Thuis of bij je Libris boekhandel. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de altijd? Uh, nou altijd? Ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two planks. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. Welkom bij Twee Dingen. Kwantaprocessen, het positron, een elektron. Wat is nu donkere materie? En dat is mijn antideeltje. Onze deeltjes worden wel eens quasi-deeltjes genoemd. Min 400, microvolt. Plus 400 microvolt. En volgens ESMC-kodaat, daar zijn de majorana's. Ja, voor mij is dit aca voor u wellicht ook. Maar voor mijn gast van vanavond absoluut niet. Want uh, het zijn de ingrediënten voor het zogenoemde majorana-deeltje. En dat deeltje heeft hij ontdekt. Goedenavond, professor in de natuurkunde, Leon Kouwenhoven. Hallo. Als je dit zo hoort, uh, hoeveel mensen in Nederland begrijpen wat u zegt? Nou, gelukkig steeds meer. Misschien in het begin een stuk of tien. Ja. Maar uh, dit is nu al vaker verteld. Ook, ik heb er een aantal keer lezingen lezing over gegeven. Dus ik hoop nu een paar honderd. Ja, maar een paar honderd is niet zoveel, hè? Nee, maar ik hoop volgend jaar een paar duizend. Ja. Dus uh, het wordt steeds meer. Heeft u het over het Majorana-deeltje op feesten en partijen? Uh, ja, ik moet ook wel. Want uh, het gebeurt toch regelmatig dat mensen me ernaar vragen. Het, uh, het is in het nieuws geweest, dus mensen kennen het, hebben wel iets van gehoord. Ja, maar ze snappen het alleen niet, hè als, als u erover heeft, denk ik. Nee, maar ze weten wel dat het iets mysterieus is, dat, <laughs> ja, het, dat, het, dat het iets nieuws is... en dat het, uh, ja, dat triggert toch wel iets. Ja, men, maar... men wil erover praten. We hebben u uitgenodigd omdat u morgen een medaille krijgt. Uh, een medaille van het Genootschap ter Bevordering van Natuur, Genees en Heelkunde... van de Universiteit van Amsterdam. Ja. Uh, die, prijs is, of die, die dat genootschap bestaat al 230 jaar. Maar die prijs is pas 15 keer uitgereikt. Ja, ja. En nu dus morgen aan u. Ja, Wat ja doet dat is hem? heel bijzonder. Ja. Het is eens in de uh, 10, 15 jaar uh, geven ze die medaille aan uh, een wetenschapper. Ja. In de aan wetische... de ja, morgen, Ja, morgen. Ja. <laughs> en hoe vindt u dat dan? Nou, het is uh, heel eervol. Want ik heb even naar het lijstje gekeken. En er staan echt hele bijzondere mensen op. Albert Einstein staat erop. Dus, precies, uh, want ja. hij heeft ja. deze medaille gekregen... en daarna de Nobelprijs, hè? Heeft hij, ik weet niet precies of hij welke wat de te ja, was. Ja, absoluut. Dus ja, het is okay, een soort Eerste eerst, eerst medaille en daarna de Nobelprijs. Kijk. Ja. Dat klinkt heel goed. Want die Nobelprijs, <laughs> er worden mensen die zeggen dat u daar kans op maakt ooit. Um, hoe graag wilt u die? Waanzinnig graag? Heel graag? Graag? Nee hoor, nou kijk. Nee, uh, we, we willen graag verder met deze Majorana-deeltjes. We willen graag nog een aantal, eigenlijk dus spannende experimenten over het Majorana-deeltje. Die moeten we eigenlijk nog doen. En uh, als dat gaat lukken, dan, dan zou het echt een, uh, een hoofdstuk toevoegen aan de wetenschap. Zeker voor de natuurkunde. Mm -hmm. uh, en als het ook nog een keer een Nobelprijs oplevert, dan is dat leuk of zo. Maar de, de, om zo'n hoofdstuk toe te kon, kunnen voegen aan de natuurkunde, dat zou wel heel bijzonder zijn. Dus daar, een... daar streven we naar. Ja, ja. Het is niet een doel op zich, die Nobelprijs. Nee, maar als, als die komt, dan is het wel een teken dat het gelukt is. Dus, ja. uh, dus, uh, en dat komt... is wel een droom? Omdat, ja, als wij die eigenschappen van die Majorana deeltjes... echt goed kunnen vastleggen en kunnen laten zien... van dit zijn echt bijzondere deeltjes, dat is een droom. Ja. En droomt u er letterlijk wel eens over, over dat deeltje? Nou, niet letterlijk, maar ik ga er wel s'avonds mee slapen... en ik word ook s'morgens meer mee wakker. En als ik op de fiets uh, naar Delft fiets, dan uh, denk ik er ook aan. En wat dus, uh, denkt u dan? Denkt nou, u ook over het deeltje zelf? Nou, nee, maar, nee. Nou ja, goed. Het deeltje is natuurlijk een uh, redelijk abstract deeltje. Maar ik denk wel na over hoe die eigenschappen in ons experiment uh, naar voren kunnen komen. Of het signaal groot zal zijn. En hoe groot, uh, hoe groot kunnen we het maken. En als we het dan uh, in een uh, magneetveld doen. Wat gebeurt er dan? Dus dat zijn wel de dingen waar ik... Waar ik over nadenk, ja. ja want het, de reden dat u dus die medaille kreeg... dat heeft alles te maken met die spectaculaire ontwikkeling... of ontdekking van dat Majorana deeltje We hebben een overzichtje gemaakt. Technische Universiteit Delft doet bijzondere ontdekking. Het is vandaag donderdag, donderdag 12 april. En dat is de dag dat de Nederlandse natuurkundige Leo Kouwenhoven... de wetenschappelijke wereld op zijn kop zet. Nu is het hier in dit laboratorium in Delft toch gevonden. Het deeltje... Van de gevolgen zijn nog niet te overzien. Maar die zullen volgens de onderzoekers onvoorstelbaar groot zijn. Wereldnieuws van Boston tot Delft. De man die het Majorana-deeltje als eerste waarnam. U heeft al een keer de Spinoza-prijs gewonnen. Dat ja. is al niet niks. U wordt nu genoemd als kandidaat voor de Nobelprijs. Als hij al die tests doorstaat, nou, dan kan ik me niet voorstellen... dat je daar geen Nobelprijs voor krijgt. Je ziet hier toch te glunderen tegenover me. Van. Ja, nou, ik zit ook wel een beetje te lachen. Het is natuurlijk ook een klein uh, beetje overdreven en gehyped. Uh. Ja, de, het begint ergens, ik weet niet waar het begon, ik geloof dat... Uh... Robert Dijk heeft tegen een journalist geloof op de radio iets gezegd had van uh, dit is heel groot, dit is uh, Nobelprijswaardig. Ja. Ja, en dan gaat iedereen natuurlijk achteraan uh, en, en gaat het herhalen. Ja, maar goed, het is ook toch gewoon Nobelprijswaardig mogelijk. Ja, maar ik moet ook toegeven dat dit met name in Nederland gezegd wordt. In het buitenland wordt oh, dit toch ja? niet zo hard geroepen. Nee, het Niels is groter in Nederland dan. Uh, We zijn gewoon heel trots Nederland. op u. Uh, dat is het. Misschien, ja. Heel even dat deeltje zelf. Hè. Uh, ik weet, dat is hartstikke ingewikkeld natuurlijk. En ik ga ook niet echt trachten om het helemaal te begrijpen. Mm -hmm. Maar dit deeltje is um, een soort zusje van het Hicks deeltje... waar ook zoveel om te doen is geweest? Mm, nou, zusje is wel erg dichtbij. Het is een, uh, laten we zeggen, een verre neef, denk ik. Uh, we hebben uh, inderdaad natuurlijk een soort uh, uh, ja, kaart... Waar allemaal deeltjes op staan en uh, die deeltjes zijn uh, eigenlijk allemaal gevonden inmiddels. In ieder geval in het uh, standaardmodel van de natuurkunde heeft een aantal deeltjes. en die hebben nu uh, allemaal gevonden in uh, grote apparaten, versnellers zoals in uh, Zwitserland. Staan. Mm -hmm. Men denkt dat er nog meer deeltjes zouden moeten zijn, met name ook in, uh, in het heelal. Uh, die bestaan alleen op basis van de. De natuurkundige theorieën, daar hebben we nog geen enkel meetsignaal uh, van doorgekregen. Er wordt ontzettend hard naar gezocht, maar tot nu toe alleen nog maar met uh, een nul resultaat. En een van die deeltjes waar men op zoek naar is, in het heelal, is dat Majoranen deeltje. Ja, en is dat vast te pakken? Nou, niet met onze vingers, maar wel met apparatuur. Dus je kan, uh, wat, nu, zoals meestal deeltjes worden gemeten, is dat ze... Uh, uh, je, je, je zorgt dat er een botsing ontstaat. Je zorgt dat er een botsing ontstaat tussen een deeltje wat je al kent en het onbekende deeltje. Mm -hmm. En dan uit de botsingsresultaten, de producten van hoe, wat er allemaal kapot gaat en, en, en welke kant het opvliegt, kan je dan afleiden wat de eigenschappen zijn van het nieuwe deeltje. Ja. Nou, op een gegeven moment kun je al die eigenschappen van dat nieuwe deeltje, en kan je dat deeltje weer gebruiken in een volgend experiment. Voor een volgend botsingsexperiment. Nou, dat, dat heeft men ook geprobeerd om uh, daarmee Majorana-deeltjes te vinden. Die, die, die, en dan zouden er echt heel veel in de kosmos moeten rondvliegen. Maar ze hebben zulke moeilijk te uh, meten eigenschappen dat ze tot nu toe ook nog niet gezien zijn in die experimenten. Nee, precies. Want, uh, dus vastpakken alleen maar in de zin van, uh, je kan naar een botsing kijken. Ja, ja. maar hebben wij, heb ik Majorana-deeltjes in mij en u ook? En zit het hier ook in de studio? Dat is een hele goede vraag, maar daar weet het ander nog niet op. Nee. We weten, er is wel een theoretisch vermoeden dat het zo eens zou kunnen zijn. Het kan zijn dat de donkere materie in het heelal uh, gevormd wordt door... In ieder geval, dat zijn onbekende deeltjes. We weten niet precies welke deeltjes die donkere materie vormen. Mm -hmm. En een kandidaat zijn die Majoranen-deeltjes. Ze hebben eigenschappen die uh, die donkere materie zou kunnen verklaren... Maar goed, het is niet voor niks nog steeds donkere materie. Dat ja. weten we gewoon Nee, we kunnen het dus niet zien. En het is dus waanzinnig klein, als het al bestaat. Uh, uh, ja, ik weet niet of klein het is. Of niet? Het is in ieder geval moeilijker te meten. En het is ook wel heel klein, denk ik. hoor. Maar, uh, of kan het best groot zijn? Het, ja, dat is het moeilijke van dat soort deeltjes. Die deeltjes die hebben uh, hele rare eigenschappen. Die, die zijn aan de ene kant heel klein. Maar, maar ze kunnen zich ook als een uitgebreide golf gedragen... Er is, is zo'n theorie, de kwantumtheorie, die over deeltjes gaat. En die zegt van een deeltje kan een deeltje zijn. Een klein, heel klein puntje eigenlijk. Maar het kan zich ook als een golf gedragen. En dan kan het eigenlijk wel weer best groot worden. Ja, uw ogen gaan schitteren, weet u dat, als u het over heeft. Over deeltjes en golven. Ja, dat is misschien niet goed. Hè. Dat moet je in de kroeg niet doen, denk ik. Als je... Juist wel, dat is wat ziet het charmant. Maar is het zo? Ik bedoel, is het inderdaad, uh, houdt u bij wijze van spreken van het Marjorana deeltje? Nou, het, het is zo'n absurd verhaal. Uh... Niet alleen de Majorana-deeltjes, maar eigenlijk alle deeltjes in de natuurkunde en die kwantumtheorie uh, die het dat, dat gedrag beschrijft. Dat is echt... Uh, als je er voor het eerst van hoort, dan denk je van ah, wat een onzin. Als je er nog een keertje van hoort, dan denk je van ah, dat is toch misschien wel uh, absurd eigenlijk dat het zo werkt. Maar als je al wat langer in dat vakgebied werkzaam bent, ja, dan zie je de schoonheid van het verhaal en dan is het inderdaad wel... Uh, ja, iets, echt iets bijzonders, ja. Want weet u nog, toen, toen u met uw groep erachter kwam... dat u het ontdekt had? Namelijk, er was een, een soort uh, golfbeweging te zien op de computer, volgens mij, hè? Ja, bij ons, in ons geval was het een piekje. Dus, uh, de een piekje. Ons, ja, ons, ja. En dat was het bewijs? Op, nou ja, de manier waarop wij uh, ons experiment hadden ingericht... was dat er een uh, piekje zou moeten komen. En dat kwam er? Precies bij nul. We hadden... Een, een, een spanning, een elektrische ja. spanning. En bij nul spanning zou dat piekje moeten optreden. En dat deed het? En dat kwam En mee. wat deed u? Discussiëren. Want, Niet uh, gillen? Nee, nee, nee. nee? Want uh, we, we waren op dat moment met z'n tweeën in het lab. Dus uh, een promovendus. En uh, die mij vertelde over het piekje. En ik kijk naar het piekje. En ik was, al, uh, ik was eigenlijk al vrij snel overtuigd van... Hey, dit zou wel eens het goede piekje kunnen maar zijn. Maar na een heleboel jaren, toch? Nee, nee. Ja, we hebben eigenlijk, uh, het is best snel gegaan. We hebben er maar uh, twee jaar over gedaan. Maar toen kwam het piekje en toen was het gewoon meteen discussie. Niet... Ja, dus mijn AIO, <laughs> mijn promovens, die zei van... nou, dit kan ook nog iets anders zijn. Het kan nog dit zijn. Uh, waarschijnlijk helemaal fout. Ik heb het waarschijnlijk fout gedaan. <laughs> ja. Maar, ja, maar ik, ik, was, ik zag gelijk wel uh, uh, ja, de mogelijkheden. zo. Ik was wel enthousiast gelijk. Natuurlijk moesten we nog, we hebben nog maandenlang uh, dingen getest of zo. Mm -hmm. maar, ik, uh, maar het maakt u niet emotioneel? Ja, ik heb al, we, we, hebben al, we hebben al feest gevierd en dat soort dingen. Dus, dus emotioneel in termen van uh, blij en feest vieren, dat zeker, ja. ja. Tot half negen, Twee Dingen, van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Ik ben, ik ben in gesprek met uh, professor in de natuurkunde Leo Couwenhoven, de ontdekker van het zogenoemde Majorana nou, Ra, deeltje. Uh, morgen krijgt hij een, uh, een bijzondere medaille uitgereikt van de Universiteit van Amsterdam. Ja, want waarom is het nou allemaal zo belangrijk? Hè? Als dat deeltje na te maken is, dat Majorana deeltje, dan is er een computer te maken. Zeg ik even in hele simpele bewoordingen, waar we vragen aan kunnen stellen aan die computer die wij nu niet kunnen overzien. Hoe belangrijk die zijn die antwoorden? Uh, klopt dat? Nou ja, er klopt wel iets van in ieder geval. <laughs> ja, goed, het begin is juist. Vertel. Nee, ja, Dus uh, uh, wij hebben die Majorana-deeltjes eigenlijk gecreëerd. Ja. In, uh, in hele kleine stukjes materiaal, in uh, een nanometer groot. Dus nanostructuren eigenlijk. Heel klein? Heel klein, ja, de grootte van een, zeg maar, een groot molecuul. Ja. Dus je kan het lang niet zien, het is veel te klein om te zien, maar het is zeg maar, te grootte van een uh, groot molecuul. Dus ze hebben het zelf uh, de materialen zo uh, samengesteld. dat dat deeltje er dan in voorkomt. En dat hebben we al getest en dat komt er ook hiervoor. Uh, theoretisch denkt men dat dit deeltje uh, nieuwe eigenschappen moet hebben, wat andere deeltjes, gevende andere deeltjes uh, uh, hebben. En die nieuwe eigenschappen, uh, die zouden heel goed bruikbaar zijn voor uh, het rekenen met, uh, met, ja, met, met bits eigenlijk. Ja, dat gaat dus niet meer analoog zoals we het nu doen met een computer. Nou, we doen het digitaal nu. Digitaal, nu. Maar, sorry. Maar toen, ja. We zijn nou weer een stapje verder. Ja. Um, maar dit gaat op basis van bits. Ja, nou, we, niet alleen bits. Dus wat we nu doen in een computer is dat we informatie coderen in bits. Nullen en enen, en mm -hmm. Een hele rij van nullen en enen. En uh, voor elke stukje informatie heb je zo'n nieuwe rij van nullen en, en enen nodig. En als je dan uh, dat wil gaan behandelen, dan eh, doe je het eerst op de ene rij... dan op de volgende rij, et cetera. Elke rij, één voor één, loop je dan af om daarmee een berekening uit te voeren. Oké, okay, die bits. Dat, wat... Is wat, dat, is zoals, dat is zoals het nu werkt. Ja. Maar met die uh, majoranadeeltjes, bijvoorbeeld met deze Majorana deeltjes hebben we de mogelijkheid om het veel sneller te doen. Daarmee zouden we een kwantumcomputer kunnen maken... waarbij we uh, al die rijen van bits in één keer kunnen behandelen. Dus dat we ze niet één voor één hoeven af te lopen... maar in één keer kunnen we de berekening uitvoeren op, op al die rijen met bits. En daarmee veel sneller kunnen gaan rekenen. En wat kan die dan? Wat kan zo'n computer? Ja, dus even voor de zekerheid, dat is nog allemaal toekomstmuziek. Ja, dat zijn theoretische nog... ideeën. Ja, want dit is wiskundigen... nog niet gemaakt? Nee, nog lang niet. We hebben net die majorana deeltjes <laughs> gevonden, ja. En uh, uh, die, die ideeën over die uh, zo'n quantum computer, dat is een uh, ja, dat is een, een theoretisch vergezicht. Ja, want eerst moeten er nog meer eigenschappen ook van, van dat deeltje ontdekt worden. Eerst moet helemaal duidelijk zijn hoe het zit. Dat ten eerste, en uh, maar dan moeten we ook allerlei technologie ontwikkelen. Waarmee we die deeltjes echt goed kunnen controleren. En dat je daar ook echt mee kan gaan rekenen. Ja. dan moeten we materialen uitzoeken. En... en dat er niet de enge dingen ontstaan door die computer bijvoorbeeld ook. Wat Zoals voor, in science voor, fiction films. Dat is wat voor enge dingen denk je aan. Nou ja, dat hoor je toch wel eens. Dat er dan iets in gaat ontstaan uh, wat, wat buiten ons mensen zijn. Of, weet ik, of is dat onzin wat ik zeg? Ja, science fiction denk ik. <coughs> en dat kan niet? Dat is niet een gevaar wat hier aan zit? Science fiction. Uh... Nou nee, dit, de, de, dit, dit deeltje was... Nou, een... Oké, okay, dat soort theoretische ideeën zijn er nog niet. Van hele gevaarlijke dingen. Nee. nee. En wat wel? Want wat, wat kan dit... Nou oké, okay, dus als je een, uh, uh, een computer hebt... die veel sneller kan rekenen dan alle computers... die we tegenwoordig in de hele wereld bij elkaar hebben... dan uh, komt er een heel nieuwe uh, set van problemen... die je dan toch nog kan gaan oplossen. En het uh, belangrijkste voorbeeld is denk ik... Uh, alles wat met scheikunde te maken heeft. Dus eigenlijk alle materialen die we kennen... moleculen of, of gewoon vaste stoffen... dat zijn uh, verbindingen... scheikundige verbindingen tussen atomen... die dan gezamenlijk een bepaald gedrag vertonen. Hè, bijvoorbeeld silicium is een halfgeleider. Uh, goud is een metaal. Ja. En om die eigenschappen te kunnen voorspellen... Uh, heb je een hele krachtige computer nodig. T wat we nu doen is gewoon het materialen bakken... en dan kijken wat voor eigenschappen het heeft. Moleculen... Uh, Eigenlijk uh, scheikundig synthetiseren. Mm -hmm. En dan kijken wat er, wat er uitkomt. We kunnen het niet voorspellen. We hebben op dit moment echt geen computer die bij lange na... zou kunnen voorspellen wat de eigenschappen van dat soort materialen Want, zijn. Want stel dat we dat wel kunnen voorspellen, wat hebben we daaraan? Nou, het voor heel veel problemen, uh, maatschappelijke problemen die wij, uh, die wij hebben... Uh, zou het heel fijn zijn als je gewoon heel gericht het materiaal kan maken wat je nodig hebt. Energieproblemen bijvoorbeeld? Ja, energieprobleem. Bijvoorbeeld een batterij, een zonnecel, noem maar op. Dat zijn allemaal dingen die met materialen te maken hebben. Uh, ons lichaam is één groot brok complex materiaal. Allemaal, allemaal moleculen die allemaal uh, gekke dingen doen. Eiwitten die zich uh, op een gekke manier opvouwen, noem maar op. Ja. Uh, het zijn allemaal scheikundige uh, problemen die we nu gewoon niet kunnen oplossen... En deze computer zou kunnen zeggen... nou, uh, bijvoorbeeld um, het probleem van uh, de energie kan je zo en zo aanpakken... en deze ziekte kan je zo en zo aanpakken? Nou, met, met ziekte, van ziektes begrijpen we nog zo weinig dat het heel moeilijk is... om zelfs uh, te voorspellen of zo'n computer het allemaal zou kunnen oplossen. In ieder geval het scheikundige gedeelte daarvan. En wat ook in ons lichaam als, als medicijnen eh, iets met je lichaam doen, wat zij op het meest fundamentele niveau doen, is een scheikundige reactie. En die scheikundige reactie, die kunnen, daar kunnen we dan iets meer over zeggen. Of dat onmiddellijk tot de oplossing van de ziekte lijkt, dat, dat, nee, dat weet ik maar niet. Maar we hoeven het niet meer uit te proberen op mensen, we kunnen het in theorie Ja, we kunnen veel meer in theorie doen. En uh, we hoeven veel minder gewoon try and error, gewoon pillen geven, kijken wat er gebeurt. Je kan meer voorspellen. En ook dat energieprobleem, want dat is ja. natuurlijk een, een heel groot probleem... dat ja. kan deze computer eventueel oplossen. Nou, daar hebben we concrete ideeën over. Uh, uh, er zijn materialen die energie of elektriciteit perfect kunnen geleiden. Een supergeleider is dat. Maar die supergeleiders bestaan nu alleen onder hele extreme omstandigheden... bij hele lage temperaturen. En het kost nu meer energie om het af te koelen naar die hele lage temperaturen... Uh -huh. dan dat we winnen doordat het geen warmte... Uh, genereert als je een stroom erheen stuurt. Dus het is nu nog niet, het is nu nog niet praktisch uh, bruikbaar. Maar als we dat soort materialen kunnen maken... supergeleiders die ook bij onze temperatuur kunnen werken... gewoon hier op straat... Nou, dan, dan hebben we eigenlijk het energieprobleem onmiddellijk opgelost. He, want dan kunnen we energie verplaatsen van de, van, de, van de Sahara, waar we zonnecellen hebben staan, hier naartoe. We kunnen het opslaan en pas gebruiken wanneer we het nodig hebben. Het is de perfecte batterij, het perfecte vervoersmiddel. Ja, stel dat, stel dat u aan de bron staat van de oplossing van het energieprobleem. Nou, in dit geval gaat het denk ik niet zozeer over mezelf. Maar ik denk wel dat uh, de wetenschap uh, uiteindelijk aan de bron zal staan van dat soort oplossingen. En ik denk ook dat we de wetenschap en de technologie nodig hebben om dat soort grote problemen op te lossen. Ja, dus u denkt het is niet een kwestie van of het gaat gebeuren, maar wanneer het gaat gebeuren. Ja, nee, ik denk dat het moet gaan gebeuren. Ja, ja nee, anders, anders hebben we natuurlijk een gigantisch groot probleem. We ja. moeten het energieprobleem gaan oplossen. En het gaat alleen he, door nieuwe vormen te vinden, ja. of, of nieuwe vormen... Van, om het, van het vast te houden van die energie. Ja. Maar goed, dat Majorana-deeltje kan daar dus bij helpen. Ja, oké, okay, maar heel ver weg, heel ver weg. Maar denkt u dat u dat nog gaat meemaken in uw leven? Ja. <laughs> ja, ja, een beetje dat lijkt me... optimistisch zijn. Ja. En wordt u dan betrokken bijvoorbeeld... bij zo'n ontwikkeling van zo'n computer? Jazeker. Uh, zo'n Nederlander? Ja, nee, we maken... Ik ben, uh... Uh, bezig geweest met allerlei mensen in, in de Verenigde Staten, uh, onder andere werkzaam bij uh, Microsoft, om uh, plannen te maken. We hebben echt, uh, zijn echt aan tafel gaan zitten van. Zouden we zo'n quantum nu echt kunnen gaan uittekenen? He, echt op de hele uh, heet dat, uh, het heet architectuur uh, van het circuit, met alle draadjes en alle, alles wat erin moet, als het eruit komt. Kunnen, zou dat kunnen tekenen dat we in principe weten of het gemaakt zou kunnen worden? Ja. En uh, volgens mij hebben we dat gedaan. Volgens mij hebben we een plan gemaakt... Waar, waarvan we denken uh, dat, het, uh, dat het gemaakt zou ja. kunnen worden. Is het zo, want dit klinkt als een groep mensen die heel erg eensgezind is... is het zo dat het feit dat u natuurlijk zoiets ontdekt heeft met uw collega's... ook wel eens scheve gezichten oplevert? Jaloezie bij collega's? Uh, nou ja, jaloezie. Uh, het is wel zo dat er uh, collega's zijn die... Uh, het vervelend vinden dat zij niet als eerste waren. En dat, ja, dat heb je natuurlijk wel, want het is toch een beetje een, uh, ja, een race geweest. Wie, wie vindt het eerst het majoranen mm -hmm. En dat was ook aangekondigd, die race. Dus het was ook wel duidelijk wat wie er allemaal uh, uh, meedeed aan de race. En als je dan uh, net niet de eerste bent... Wat dan... zeggen ze dan? Nou, uh, uh, op zich niet zo heel veel. Maar wat ze wel doen, is hun experiment waar ze dan halverwege mee zijn nog niet afgerond hebben, dan maar onmiddellijk gaan presenteren... van oké, okay, dit hebben wij nu. He, dus ook als, als het ware als een... Uh, ja, toch snel hun resultaten proberen te publiceren. Dat ze ja, gewoon ook he, aan de, vlak bij de finish waren ook. Ja, want het is natuurlijk ook een harde wereld, hè, die, die uh, wetenschappelijke wereld. Oh, over het algemeen, uh, over het algemeen uh, valt wel mee. hoor. Over het algemeen is iedereen wel echt geïnteresseerd in de, in ja, de resultaten. Maar, maar goed, het, ja, het zijn ook grote ego's natuurlijk allemaal... Nou, die ken ik niet hoor. Nee? <laughs> nee hoor. Nee, over het algemeen valt het echt wel mee. Het, uh, uh, mensen zijn... denk ik voor een groot gedeelte... echt geïnteresseerd in de inhoud. En ze nu nou dan kwamen er best wel emoties boven. Uh, de persoonlijke emoties ja. van... Uh, ik heb het wel of ik heb het niet ontdekt. Ja. Of wat dan ook. Maar over het algemeen is men toch wel geïnteresseerd in de inhoud. Zo'n zo zaak als van de, van de psycholoog Diederik Stapel. Hè? Gisteren natuurlijk een, een, een onderzoek naar uh, buiten gebracht daarover. Uh, natuurlijk... een ja, een, een schok voor de wetenschap. Hebben u en uw collega's als beta-wetenschappers daar ook mee te maken? Eigenlijk met toch een, een soort um, negativiteit rond, rond de wetenschap... en dat jullie meer moeten bewijzen als het ware dat het echt waar nou, is? Ja, het, uh, uh, ja ik, ik denk wel dat, dat dit uh, gevalletje de hele wetenschap uh, raakt. Hoe dat, merk je uh, dat? Uh, uh, nou ja, je bent er gewoon bewust van. Het is gewoon vaak in het nieuws... Uh, dus, dus, dus je denkt erover na: van, kan het ook bij ons gebeuren? En bijvoorbeeld bij dit uh, Majoraan-artikel, dat is in uh, maart uitgekomen, waren we ook, ook al bewust van die Dirk Stapel-affaire. En toen hebben we echt onze ruwe data ook bewust uh, uh, online gezet, dat iedereen, elke wetenschapper daar uh, toegang toe heeft en het zelf kan analyseren. Dus onze conclusies kunnen in ieder geval vanaf de ruwe data... helemaal opnieuw geanalyseerd worden door welke, welke wetenschapper... of wie dan ook in de hele wereld. En dat hebben we echt bewust gedaan omdat uh, ja, de, die stapelaffaire uh, naar boven kwam. En dat we ja, daar ons verre van wilden houden. En ik denk ook dat dit wel een hele belangrijke methode is... om het, ja, het wetenschapsgebied een beetje schoon te houden. Uh, dat je altijd je data ook mee zet, we hebben nu computers, we kunnen dingen online zetten. We zetten ruwe data erbij. En dan kan iedereen kijken of het wel klopt... wat je concludeert uit die data. En gebeurt dat ook? Controleert u elkaar ook? Ik bedoel, zo'n uh, zo uitkomst die u dan heeft gezien... Ja. is het zo dat mensen zeggen, ik wil het wel eens even zelf zien? Ja, ja. Dus de mensen loggen erop in. Dat zien we ook wel. En, uh, en downloaden die files. Uh, wat ze er precies mee doen, dat, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Maar mm het -hmm. uh, wordt zeker gedownload. En ik denk, uh, met name als je... Ja, bijvoorbeeld de concurrent bent. Hè, dat je er toch eventjes naar die data wil kijken. Ja. Of dat je het niet gelooft. Hè, dan zeg je de student, van uh, zou je dat eens een keertje kunnen heranalyseren? Ja. En ik denk dat dat, uh, gewoon om te weten... van andere mensen kunnen mijn data gaan analyseren... Hè, dat maakt je zelf ook al ja, gewoon wat voorzichtiger... Ja. met de interpretatie van de data. Kunt u zich iets voorstellen bij wetenschapsfraude? Ja, natuurlijk. Het is, uh... ja, het is namelijk niet zo moeilijk... Weet je wel, het is eigenlijk zo makkelijk, het is eigenlijk verbazingwekkend dat het niet uh, vaker gebeurt. Bedoel, ja, je, je, vult, je typt wat getallen in en er komt een mooie uitkomst uit. Het is, het is, het is zo gemakkelijk. Ja, heeft u dat wel eens bedacht ook zelf? Ik bedoel, tijdens de, toen dat nee, allemaal maar, nog niet speelde. Nee, maar ook in ons vakgebied uh, uh, is er altijd een, uh, een, ja, een beetje een grijs gebied van uh, uh, deze data, uh, daar baseer ik mijn conclusies op. En die andere data, dat was, daar klopte iets niet mee. Mm -hmm. Dan ging iets kapot met het apparaat of wat dan ook. Maar die redenen zijn niet altijd zwart-wit... waarop je uh, zo'n beslissing neemt. Dus dat, dat, dat, dat, kan, dat gebeurt echt bij iedereen. In de, over de, alle wetenschapsgebieden, daar ben ik van overtuigd. Maar ik denk wel dat sommige wetenschapsgebieden... er wat, uh, ja, wat minder weerstand tegen hebben. Nou, ik, ik, nou ja, kijk, als je, als je bijvoorbeeld de medische wetenschap daar uh, kan je heel moeilijk uh, gegevens openbaar maken... omdat het met patiënten te maken heeft. Ja, ja. Dat is ja. allemaal weer geheim. Dus dan, dan kan je die transparantie niet creëren. Uh, volgens mij zijn die, bijvoorbeeld die data van uh, Diederik Stapel is ook nooit online gezet... terwijl dat volgens nee. mij makkelijk had gekund. Ze ja. weten waarom het niet had gekund. Dus dat is nu uw manier geweest met uw vakgroep... om te zorgen dat dat in elk geval, uh, ja, dat do gedeelte in ieder geval. doorzichtig en, is. En bij ons is het überhaupt wel wat makkelijker. Want we doen experimenteren natuurlijk. kunnen. We moeten gewoon een experiment ja. doen en iets laten zien... Ja. Wat, wat vrij gemakkelijk uh, nagedaan kan ja. worden. Als je helemaal weet hoe het moet... dan kan het vrij gemakkelijk gereproduceerd worden. Even terug weer naar dat deeltje waar u beroemd mee bent geworden. U toch een soort BN'er bij Paul en witte gezeten. Heel veel in het nieuws geweest, et cetera. Uh, daarmee wordt het inderdaad... U zei net het woord hype, geloof ik. Dat was een beetje een hype in Nederland... Wat had u niet willen missen daaraan, aan die hype? Oh, we hebben nou in ieder geval de, de, de feestjes op de vakgroep zelf. Ja. Dat was gewoon allemaal erg leuk. Iedereen was toch wel erg blij. En dat gaan we hopelijk volgende maand. Dus uh, voor, we hebben, in midden december willen we echt een groot kerstdiner gaan doen. Om het dit jaar toch echt, echt goed te vieren. Want het was echt wel een leuk jaar. Ehm... Um, Iets beroemd, iets leuks, iets nou, bij Rutte op bezoek geweest, uh, geloof ik? Ja, dat was echt ook hartstikke leuk. Uh, echt helemaal prima. Maar wat ik denk echt zelf het hoogtepunt heb gevonden, en dat is misschien niet zo spannend, maar dat was dan toch in dat het, in het achterkamertje met die andere Microsoft mannen die computer probeert te ontwerpen. Dat er op een gegeven moment dat ik zag hoe het zou kunnen. En dat is toch, ja, dat heb jarenlang heb ik gedacht van nou, we werken er wel aan, maar dat gaat ons nooit lukken. En toen bij die planning ineens het, het in beeld kwam. Ja, dat was, dat was, was voor mij was het meest bijzondere moment, ja. ja. Is het zo dat, dat u een andere kijk op de toekomst heeft gekregen door de ontdekking? Um, nou, wel uh, nou wat ik net zei, het is echt wel waar. Wij werkten dus aan een kwantumputer We hadden geen idee hoe, hoe we het zouden moeten doen. En we waren er zelfs een beetje pessimistisch over. En dat pessimisme is nu echt veranderd in optimisme. We, we gaan het gewoon doen. Ja, we gaan het echt. meemaken. We gaan het meemaken. En we gaan uh, de eerste of een van de eerste zijn. We gaan echt ontdekken hoe dat ding gaat werken. Ja. En we kunnen hem als eerste gaan draaien om uh, nieuwe dingen mee te... Energieprobleem opgelost. Kijk eens aan. Als dat zal lukken. Precies. Hartelijk dank voor uw komst. Ik, uh, ik sprak met Leo Kouwenhoven, professor in de natuurkunde. En morgen heel veel plezier trouwens bij de uitreiking van die medaille... van het Genootschap ter Bevordering van Natuurgenees en Heelkunde. Um, ja, dit was hem, de uitzending van Twee Dingen op onze site tweedingen.nl. Reacties, dus kunt u euh, meer informatie vinden en ook het gesprek terugluisteren. Uh, Willemijn Veenhoven, BNN Today. Haha, wij geen medaille, hè? Wij geen medaille, nee. nee, nee. Ja, ik, ben, ik ben een beetje zenuwachtig, dus ik ben even met mijn eigen uitzending heel erg bezig. Uh, ben je maar... zenuwachtig? Ja. Waarom? M mijn moeder is hier. Och. Waarom? Ja, ik zie er net binnenkomen. Nou, we hebben het over 100 jaar schroefers. En dan hebben we het over met Esther Duller, tv-presentatrice... met de directeur van schroefers... En mijn moeder is ook een schroefersmeisje. Dus die schuift zo meteen aan. En Luc lacht nou, er wat rot. En Robert Meiler lacht er ook rot. En ik, ik word er zenuwachtig van. Nou, dat. En Boris van der Ham is hier om over de verfilming van Koning van Kantoren te praten. Daar ben ik ook ontzettend blij mee. Want het is een waanzinnig boek. En hopelijk wordt het ook een waanzinnige film. Nou, dat allemaal en nog veel meer. Het gaat vast goed, Willemijn. Ja, nou, ja, ja. blijf je luisteren? Jazeker. <laughs> het nieuws eerst van half negen. Hier is Martijn Nijhuis. Radio 1. De erkenning van de Palestijnse staat is een investering in de vrede, heeft de Palestijnse president Abbas gezegd in aanloop naar de stemming in de algemene vergadering van de VN in New York. De Palestijnen hebben een aanvraag ingediend voor een waarnemersstatus. Palestina wordt dan wel erkend als staat, maar geen volledig lid van de VN. Verwacht wordt dat een ruime meerderheid van de VN-landen de aanvraag steunt. In Den Haag hebben zo'n duizend mensen de uitvaartdienst bijgewoond... voor de jongen die zaterdag overleed en dat hij door een politiekogel was getroffen... meldde Omroep West op basis van een telling van het uitvaartcentrum. Het centrum moest meerdere zalen openstellen om iedereen een zitplaats te kunnen bieden. En de Amerikaanse oud-president George Bush senior ligt in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media heeft hij niets ernstigs, vermoedelijk bronchitis. Bush senior ligt al zes dagen in het ziekenhuis, dat is pas vandaag naar buiten gebracht... De vader van oud-president George W. Bush is nu 88. Hij leidt aan Parkinson en zit in een rolstoel. En dat was het. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Goedenavond. Bij de naam schroevers denken de meeste mensen aan onberispelijke secretaresses in kokette kokerokjes. Het opleidingsinstituut voor secretarieel management, zoals dat tegenwoordig heet, bestaat 100 jaar. Nou, drie Schoovers-vrouwen, waaronder mijn bloedeigen moedertje, die komen een inkijkje geven in dit fenomeen. En dan ook nog een rechtspraaknieuws opstelte. Die wil dat als je voortaan een klacht over een rechter hebt, dat een leek, zoals jij en ik en mijn moeder, dat die naar die klacht kijkt. Dat zometeen. Wil je meekijken in onze studio? Dat kan via radio1.nl. En dan klik je op de webcam en dan zie je een lege stoel. En daar hoort Boris van der Ham te zitten. Die is onderweg, staat in de lift. Zometeen hebben we het over De Koning van Katoren van Jan Dat supermooie boek, dat wordt verfilmd. En uh, Boris van der Ham is zijn lievelingsboek. En hoor je er zometeen over. Lijk jij eigenlijk een beetje op je moeder? <laughs> nou, de Robert Meder zit net te kijken. Hij dacht van niet, hè? Nou, ik, heb, ik heb ook niet de gelegenheid gehad om even goed te kijken, moet nee. ik eerlijk zeggen. Nee, weet je wat ik nu wel gelijk heb? Ja. Als ik in de toekomst schroefers hoor, denk ik gelijk aan de moeder van de ja, ja. Vanaf nu Dat is onomkeerbaar. Dat gaat ja. van tientallen jaren nog door. En <laughs> <laughs> uh, Luc heeft een nieuwe trui, ook leuk. Ja, zeker. Nee, probeer proberen aardig om af te leiden, hoor. <laughs> Ik heb een nieuwe trui, maar jouw moeder is straks een uitzending. <laughs> Goed, iets heel anders. Uh, Arno, Visser, Arno de Visser, daar gaan we het over hebben. Verder een gigantisch gat in de ruimte. stopcontacten, een gate in Deventer. En vrachtverkeer maakt ontzettend veel ongelukken. Rij maar door, hoor. Rij maar door, joh. Kom op. Doorrijden. Oh, joh, stoppen, man. Oh, dit gaat echt heel erg spannend worden. Zometeen meer na negen uur. Wil je trouwens meepraten met deze uitzending over deze uitzending? Dat kan hashtag BNN Today op Twitter. Robert Meder heeft geen nieuwe trui... Wel een mooie trui. Rood haalt je hele kleur op, zegt mijn moeder altijd. Nou, en nu houden we erover op. Nu is het niet meer leuk. Over je moeder, waar je ja. zeggen. Je ja. Ophouden, ja. Goed, Leo van Vliet, je stopt als bondscoach van de Nederlandse Wielrenners. Van Vliet's contract loopt af en er zal niet worden verlengd. De Willebonds KNWU wil in de toekomst met een fulltime bondscoach gaan werken. Hoort de technisch directeur, Thorvald Veenberg? Ja, we hebben gekeken van jou, ja, wat kan een coach in een week? En uh, nou, dat is toch lastig. Uh, we zien eigenlijk op alle, uh, in, in alle disciplines en op alle uh, vlakken eigenlijk, dat we meer samenwerking hebben met de, de, de profvloegen al. Uh, maar dat betekent dus ook op het hoogste niveau bij de elite. Dus dat betekent dat je ook een coach nodig hebt, hebt die uh, goed met trainers en coaches van de professionele ploegen kan overleggen. Van, hey, wat is het programma van bepaalde renners? Uh, hoe is jullie gedachte erover? Uh, en ook uh, waar we afgelopen jaar mee begonnen zijn is met een trainingskamp. Nou, dat was de opkomst nog laag. Het was ook de eerste keer. Uh, maar dat wilden we eigenlijk ook wel uh, vaker doen. Toch renners bij elkaar uh, roepen. Bronscoach Van Vliet die had uh, na het afgelopen wereldkampioenschap... veel kritiek op de Rabobankrenners. Zo vond hij dat die te veel gepemperd waren. Maar volgens Van Vliet heeft zijn vertrek daar niks mee te maken. Toch is Raborenner Lars Boom niet rouwig dat Van Vliet weg is. Uh, nou, ik vind het heel erg... Uh, um... Ik, uh, ik, ik op zich vind ik, uh, ja zal ik zeggen, ik ben, ik ben blij dat er een nieuw bondschorst komt, laat ik zo zeggen. Ik, uh, ja, ik ben een beetje klaar met Leo, zeg maar, en, en na het WK wat daar gebeurt is, dus, uh, zijn commentaar op, op de ploeg en op mij en op uh, een aantal jongens van mijn ploeg, zeg maar, uh, ja, hoef ik niet meer met hem samen te werken. Dat is duidelijk. Lars Boom bij Omroep Brabant. Ja. Femke Heemskerk die zet haar zwemcarrière voort onder coach Marcel Wouda in Eindhoven. Ze gaat daar trainen met onder meer Ranomi Kromovic-Joyo. Heemskerk trainen de afgelopen jaren in Marseille... maar dat leverde haar op de Spelen in Londen niet op wat ze ervan verwacht had. En Adrie Koster is ontslagen als trainer van de Belgische club Beerschot. Koster was pas sinds begin dit seizoen in dienst van die club. En erg goed ging het niet. Na 17 gespeelde wedstrijden staat Beerschot nu 12e. Wat de precieze reden van het ontslag is, is nog onduidelijk. Volgens de voorzitter zijn er deze week dingen gebeurt op de training. Ja. Nou, van die dingen. Hm? Nou, ja, we zijn heel Ik bediend. Een beetje... Nou ja, nou ja, goed. Vanavond meer in Langs de Lijn vanaf 10 uur. Mooi zo. Scouting voor girls, volgens mij. Maar weet je dat toch altijd? Hè? Nou, het staat gewoon hier in mijn <laughs> blaadje en ze gaan nu zingen.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 side For Girls, This Ain't a Love Song. Inmiddels uh, is Boris van der Ham, onze nieuwe politiek watcher, binnengekomen. Zometeen hebben we het over uh, een van jouw lievelingsboeken. Ook een van de mijne, Koning van kantoren. van Jantelau is verfilmd. Maar eerst uh, justitienieuws. Um, een paar uur geleden maakte minister Ivo Opstelten natuurlijk van Veiligheid en Justitie maakte bekend dat wanneer er voortaan een klacht ingediend wordt over een rechter dat er voortaan een leek als voorzitter van de klachtencommissie die klacht gaat beoordelen. Nu is dat nog geen leek. Topadvocaat Marielle van Essen, um, jij hebt onder andere de damschreeuwer en de vaccinelichtgooier bijgestaan. En je bent iedere week te bewonderen in het RTL4-programma ProDeo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, is het, moet ik het zo zien dat als ik dus straks een klacht over een rechter heb, dan kan het zo zijn dat een leek, dus mijn buurman, deze klacht gaat beoordelen? Ja, ik uh, heb het bericht ook gezien inderdaad. En ik denk dat het woord leek wat misleidend is. Er is een uh, roep gekomen in eerste instantie vanuit P van de A onder het mond van ja, een slager hoort zijn eigen vlees niet te keuren... dat klachten niet meer enkel door rechters uh, behandeld mogen worden... als die gericht zijn tegen een rechter. Ja. En um, nou, de Raad van Rechtsspraak heeft dat eigenlijk heel goed opgepikt... en gezegd, nou, daar zijn we het eigenlijk wel mee eens. Wij zullen vanaf januari uh, 2013 aan de commissie... of van de commissie in ieder geval één iemand uh, uh, ja, toevoegen die niet... Tot de rechtelijke macht behoort. Nou en dat hoort ja, dan ook wordt, wordt, de, de wordt zelfs de voorzitter, echt, begrijp ik. Ja, en uh, kijk, laten we wel weten, ik kan me niet voorstellen dat de Raad van uh, Rechtspraak, excuse, dat die voor ogen heeft uh, om gewoon een burger van de straat te halen en te zeggen. Nou, gaat u maar oordelen of een uh, rechter het goed heeft gedaan of niet. Nee. Wat de Raad van Rechtspraak uh, bekend heeft gemaakt, is dat dat iemand moet zijn. En ze noemen, zij noemen dat geen week. Ze zeggen iemand buiten de rechtspraak. Nou, ik ga ervan uit dat dat iemand is die ook daartoe deskundig is. Het zou kunnen zijn iemand die al eerder bij de rechterlijke macht heeft gezeten. Wel, wel, een, wel een jurist bijvoorbeeld, bedoel je. Ja, ik, dat kan bijna niet anders. Nee. Hè. Als, je, als je het werk van een rechter goed wil kunnen beoordelen... dan zul je wel moeten weten uh, hoe juridische procedures in elkaar zitten... wat de functie van een rechter is om te kunnen beoordelen of een functie wel goed heeft uitgeoefend. Ja, dus dat zal niet zomaar iemand van de straat zijn... maar dat zal, denk jij, echt wel iemand die, die bijvoorbeeld recht heeft gestudeerd. Iemand die verstand van zaken heeft. Ja, ik o kan me niet voorstellen dat dat inderdaad gewoon iemand van nee, de straat nee. is. Als je het um, even aan zich, aan zich bekijkt, is het niet zo'n raar idee, toch? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een klachtencommissie van een, van een zorginstelling... daar is ook vaak iemand van buitenaf bij betrokken, is iemand daar voorzitter van. Dus het is, lijkt, ja, lijkt mij wel een ja. mooi idee, dit. Nou kijk, ik vind ook het idee helemaal niet zo slecht. Hè. De laatste tijd is er een aantal malen roep geweest vanuit de maatschappij om ook advocaten um, uh, te laten beoordelen. Niet door advocaten zelf, maar dat dat mensen moeten zijn daarbuiten. Uh, nou, ik vind dat zich helemaal niet slecht. Alleen wat ik wel belangrijk vind is dat mensen die oordelen van anderen ook wel weten waar ze het over hebben. Ja. Hè, dus... Nou ja, op zich juich ik dat idee toe. Sterker nog, ik, ik zit eigenlijk te denken... is het niet een goed idee hè, als er zoveel kritiek is op het Openbaar Ministerie... de rechterlijke macht, de advocatuur. Er wordt steeds meer geroepen... ja, die mensen moeten beter worden gecontroleerd. Prima, maak daar één commissie voor mij een part van. Zet daar een aantal mensen in uit verschillende disciplines... die daartoe deskundig zijn en laat die mensen dan voortaan over al die klachten oordelen. Goed, nou ja, het is dus nog een nadere invulling... hoe zo'n klachtencommissie er precies uit gaat zien. Maar uh, leek tussen zijn He, Heeft Haan u al een naam boos? waarvan u denkt... nou, <laughs> mijn ideale kandidaat zou die en die zijn? Nou, dat is een hele, hele mooie vraag. Een hele verrassende vraag. Goh, nou ja, ik moet zeggen, kijk... Ik zou niet weten waarom wij uh, in de advocatuur niet gewoon kunnen gekozen worden... als zijnde iemand die buiten de rechtspraak... Ja, ik behoor niet tot de rechterlijke macht... en ik kan net zo goed een rechter beoordelen, denk ik, als een, uh, iemand uit de politiek. Mo mo mooie klus voor, voor Bram Moskowitz. Die is natuurlijk een beetje... nu heeft nu echt geen baan meer. Dat zou hij misschien wel heel goed kunnen doen, of niet? Ja, die, die man heeft een jaar of 27 ervaring met positieëren... Ja. Ja. Ik ben echt bang, ik denk dat hij daar uitermate voor geschikt is. Nou, een interessant nou, kandidaat. Dit lijkt me een uh, mooie afsluiter. Bram, als je het gehoord <lacht> hebt, je weet je te melden. In ieder geval, Marielle van Essen ziet het gedeeltelijk wel zitten, dit idee van een leek tussen aanhalingstekens... die uh, voorzitter van zo'n klachtencommissie wordt. Dankjewel, Marielle. Graag gedaan, fijne avond. Lenny Graffitz, die, die ken je nog als zanger natuurlijk van bijvoorbeeld Are You Gonna Go My Way. Die gaat een hoofdrol spelen in een film over een bekende soulzanger. Welke dat is, dat hoor je zo. En Luc heeft alvast wat muzikaal advies voor hem op een rijtje gezet. En dat prachtige pareltje dat wij in elkaar geknusteld hebben... dat kan je morgen ook weer terugvinden op Facebook. En dan vind je ook heel veel andere mooie dingen van de redactie van BNN Today. Dus kijk vooral even op facebook.com slash BNN Today. Ik wil koning worden. serieus. Dus u wilt koning worden? Daarvoor zit ik hier toch? Koning van Katoren. Het is een van de meest succesvolle kinderboeken aller tijden. Het werd in 1971 geschreven door D66. Prominent Jan Terlouw. En nu is het verfilmd. Aanstaande zaterdag gaat hij in première. Boris van Ham is erbij, neem ik aan. Bij de première mag, ja, dan mag ik erbij zijn. Ja, helemaal erbij zijn. Ja. Uh, onze nieuwe politiek Watcher en natuurlijk oud D66er. Maar um, helemaal neutraal, helemaal, helemaal onafhankelijk op dit moment. Ja. Ik voel me af, is, is, is dat boek een moetje als je bij jullie in de fractie wil? Nee, dat is niet heel Precies. Want dat ja. is, nee, nee, nee, helemaal niet. Nee. Maar ik, ik denk dat het wel uh, een boek is wat je wel zou kunnen vormen als je jong bent. Dat denk ik wel. Nee, het is niet zo dat je het boekje van Mao bij de communisten... dat je dat dan verplicht moet zo lezen. Zo is het is. niet, nee. Even voor de inhoud. Ik heb het ook gelezen, maar dat is denk ik wel zo'n 25 jaar geleden. Jij later pas geloof ik? Toen ja, je... ik heb het als kind helemaal niet gelezen. Ik nee. heb het eigenlijk al pas als politicus heb ik het gelezen. Ik dacht van, ja, dat is, dat is nog, nog niet zo lang geleden dan. Nee, dat is nog maar een paar jaar geleden dat ik het voor de eerste keer las. Ja. Het verhaal, het is een beetje een modern sprookje, gaat over de 17-jarige Stag. Die wil koning worden van het land Katoren en dan moet hij zeven opdrachten uitvoeren. Nou, die opdrachten staan dan weer symbool voor allerlei uh, politieke problemen uit de jaren zeventig. En toen het boek werd geschreven, um, Jan Terlouw, de schrijver, die zegt daar het volgende over. De eerste opdracht is de vogels van Decibel. Die hebben mensen altijd erg geïnterpreteerd als tegen de geluidshinder. Maar het is bij mij veel meer de bedoeling geweest om te laten zien dat mensen niet naar elkaar luisteren, dat ze met oorkleppen oplopen. Als ik een tweede thema, dat gaat over de granaatappelboom van Wapenveld... waarbij, we waar komen geen granaatappels aan, maar granaten die ontploffen. Misschien herinnert u zich dat. Dat ging toen natuurlijk erg sterk over de bewapeningswetloop. Ja, uh, Jan Telouw natuurlijk de schrijver, maar ook uh, belangrijk, d Ja. Um, die, die, dat kon ik me nog wel herinneren, met die vogels. Ja. Dat weet ik nog wel. Wat, uh, wat zijn natuurlijk zeven problemen? Wat, wat, wat herinner jij je vooral nog? Ik kan me nog heel goed herinneren, althans toen ik het las. Uh, toen was ik al heel erg bezig met de wet op godslastering... die ook deze week in het nieuws was. Dat ja, mag. Uiteindelijk, uh, de, uiteindelijk, het straks, uh, uiteindelijk straks wordt geschrapt. Dat is een wetsvoorstel die ik zelf nog heb geschreven als politicus. Maar toen las ik inderdaad de schuivende kerken, de lopende kerken... Ja. die jij omschreef, ja. waarin die eigenlijk de ontzuiling... maar ook de verdeeldheid ja. rond religie enzovoort in kaart gebracht. Dat was heel erg interessant, dat kan ik me nog goed herinneren. Het interessante is eigenlijk dat het, een, uh, dat het dus zeven opdrachten zijn... die heel erg linken aan, aan politieke maatschappelijke onderwerpen. Um, en dat gaat van milieuvervuiling tot inderdaad het. Uh, nou ja, wat Jan zelf al zei... van de manier waarop er soms met elkaar gediscussieerd wordt. Hè? Iedereen schreeuwt me wat, maar luisteren niet meer naar elkaar... Ja. Um, ja, ongeacht, je vroeg net naar het D66 gehalte van het boek... nou, dat heeft het ongetwijfeld, maar ook een GroenLinks'er... ook een VVD'er, ook een PVV'er, ook een SP'er kan het lezen... omdat het eigenlijk gaat over dilemma's van um, wat doe je nou eigenlijk voor de samenleving? Wat, wat moet je doen? Maar dan niet op een heel nadrukkelijke, akelige partijpolitieke wijze. Het is echt een kinderboek, het is echt een avonturenboek. En dat is denk ik de kwaliteit van het boek van Jan Lauw. Ja, want ik moet eerlijk zeggen, uh, ik herinner me, ik las alles van Jan Lauw en ik vond het fantastisch, weet ik nog, maar dit heb ik er echt niet uitgehaald hoor... toen ik elf was. En dat is maar heel goed ook. En ja. daardoor is het ook een boek wat nog steeds heel goed verkoopt... en waar je een film over kan maken. Het is niet zo nadrukkelijk geschreven van... en op het einde staat dan en daarom moet je allemaal als kind straks dat gaan stemmen... Mm. dat staat er niet. Het, staat, het gaat er heel erg over eigen verantwoordelijkheid nemen. Nee, maar er staat wel nemen. volgens mij aan het einde... want dan wordt hij koning... en dan uh, geloof ik dat hij de burgemeester maakt, die minister... en in ieder geval is iets met die burgemeester. Is er is gewoon de gekozen burgemeester. Ja, die, die, die, die, zegt ja, al, ja, die pleit dan voor, voortaan moet de burgemeester wel gekozen worden. Dus dat, uh... Ja, precies, dat is dan nog een klein dingetje. Maar uh, het is, kijk, kinderboeken en überhaupt boeken worden tijdloos... doordat het algemene, um, uh, ja, eigenlijk, uh, thema's van de mensheid, van het mens zijn, van het ook de de de temptation tent, zeg maar die je ook waar je ook mee te maken ja. hebt als je jong bent, maar ook als je oud bent. Dat dat goed geformuleerd wordt. En dat heeft Jantelaar volgens mij heel goed gedaan. Maar wat jij zegt met die schuivende kerken, want dat stond natuurlijk voor de ontzuiling. Hè? En die, die kerken, volgens mij, gaan die ook die, die verpletteren alles ja, op hun weg. Ja. Hè? En uiteindelijk. Nou, uh, ja, je, je lo dan het... lost hij het op door er één kerk van te maken. Ja, je zou het. Maar dat is nu niet meer actueel. Is nou, dat de rest weet ik niet. Wel? Dat is nou het sterke aan het boek. Je kan natuurlijk nu het zien als, als fundamentalisten. Dus, uh, dus een, een kerk die zo krachtig zijn mening wil opleggen. dat hij dus uh, dingen verpulvert. Ik bedoel, uh, kijk maar naar 9-11. Dat gaat ook. Over um, fundamentalistische uh, religie. Dus wat dat betreft, um, kan je er eigenlijk weer een nieuwe draai aan geven? En is het boek eigenlijk nog wel ja, heel erg actueel als je het legt op bijvoorbeeld de manier waarop er nu uh, mee wordt omgegaan ja. met religie? Even een fragmentje, um, want de, het boek speelt nu, niet meer in 71, maar nu Mingus Dagelet, die speelt Stag en die vertelt uh, ja, hoe ze het verhaal naar 2012 hebben gehaald. In de film is er uh, gekozen voor nu en dat kan je merken aan computers, um, aan mobiele telefoons. Want in het boek wordt dat totaal in het midden gelaten. Volgens mij wordt er één keer het woord uh, auto genoemd. En voor de rest, uh, weet je, het wordt, geen, wordt geen tijd genoemd. En waar het allemaal zich precies afspeelt. Ja, in een, in een verzonnen wereld. Maar, maar dat is denk ik het grootste verschil. Ja, het is dus wel helemaal naar het nu gehaald. Maar ik vraag me wel even af... Uh, um... Hoe gaan ze dat doen? Die schuivende in de kerken? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga zaterdag naar de première. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat allemaal gaan doen. Ik heb wel begrepen dat er wel heel wat uh, special effects in zitten en zo. Het is ook in, niet in Nederland opgenomen, maar geloof ik in Italië. Dus dat is allemaal, uh, ja, het is allemaal wat sprookjesachtiger gemaakt. Mm. Uh, het is ook een idee oorspronkelijk van, van een vriend van mij. Die Bert, Bart Westerlaken die heeft dat allemaal bedacht. Dat dit eens een keer verfilmd moest worden. was ook groot fan van het boek. Dus uh, ja, het is echt een, een, een... Ik ben heel benieuwd hoe het naar het nu is gehaald. Maar ik denk... Bij ze spreken altijd als je het over 50 jaar opnieuw zou verfilmen, dat je er opnieuw wat uit zou kunnen halen. Want nogmaals, de thema's zijn eigenlijk heel, um, ja, heel algemeen en, en, en, en je zou kunnen zeggen voor elke tijd geldig. En dat maakt het een sterk boek. Daarom verkoopt het ook nog steeds. En dat moeten die kinderen die er naartoe gaan allemaal vooral niet weten. Want dan is er in een keer geen klap meer aan, volgens mij. Nee, nee mensen het, moeten, men, het is gewoon vooral een spannend boek. Ja. En het gaat over dilemma's. En ik vind een van de mooiste scènes eigenlijk in het boek... en dat, ben ik ben ook benieuwd hoe ze dat in de film gaan doen... dat op een gegeven moment de opdracht wordt gegeven door de hoge notabele... dat Stag zich van een toren moet afwerpen. En dat ja. opeens de samenleving zegt, de burgers zeggen van wat een schande... en gaan dan allemaal kussens neerleggen, zodat hij goed terecht terechtkomt. Het um, ja, gaat over solidariteit, het gaat over opstaan tegen de gevestigde de orde. Dat is ook over 2000 jaar op een ruimteschip op Mars is dat ook nog steeds actueel. Het klinkt wel maar heel braaf. Nou ja, ik weet Zit niet. er een beetje seks in de film? Ook nog eens ik weet het eens. niet. Ik ik weet het. Weet het niet. Nou, er zit wel een ander meisje in, dus ja. ik hoop dat er ook nog wat uh, te, te, te zoenen valt. Aanstaande dag. zaterdag ja. gaan we het zien. Dan is de première en Boris, jij bent erbij. Absoluut. En je bent vast snel weer bij ons. Van een andere film natuurlijk. Skyfall. Prachtig. Ja, heb je hem gezien? Gisteren. Ik nog niet. Tweede keer. Tweede keer. <laughs> ja. Voor de tweede keer gezien gisteren. I've drowned and dreamed this moment En jij zegt net, uh, Boris van der Ham... Eigenlijk moet hij een Oscar krijgen. Ik vind dat Sam Mendes of ik hou, ik hield niet van de, Daniel Craig. Hè, die is ja. nu de James Bond alweer drie keer. Ik was veel meer een Pierce Brosnan fan. Maar in deze film ben ik echt verliefd geworden op Daniel Craig. Die moet ook een Oscar krijgen. Judy Dench moet een Oscar krijgen als M. Fantastische rol. En Bardem, die de, de schurk speelt, ja. fantastisch. Ga naar die film. <laughs> het is echt, het is een arthouse film. De ene ja. e e eerste Bond. Je, je van... Is het ook weer een vriend van je die te maken heeft met deze nee, film? Nee, helemaal. Dan had ik wel een rolletje. Als, als bad guy willen, willen krijgen. Ja. Goed, leuk, we moeten er naartoe, dat is duidelijk. Je hoort What's Going On van Marvin Gaye. Lenny Kravitz gaat hem spelen in een film over het leven van de soulzanger. Altijd lastig, want wie een zanger of zangeres speelt... moet er niet alleen zo uitzien als diegene, maar ook nog eens zo klinken. Wij zetten een paar voorbeelden op een rij waar Lenny zich aan vast kan klampen. Om te beginnen Joaquin Phoenix als Johnny Cash. Hij imiteerde de country zanger in Walk the Line zo goed... dat hij er een Oscar-nominatie aan overhield. Af Iemand die bijna een Oscar won. Angela Bassett zette in 1993 een puiker Tina Turner neer... in de film What's Love Got To Do With It? De nog levende leden van de Doors waren niet zo te spreken... over de manier waarop hun overleden zanger Jim Morrison werd vertolkt door Phil Kilmer. Maar zelf was hij best tevreden. Yeah, you know Jamie Foxx mocht voor zijn hoofdrol in Ray wel een Oscar in ontvangst nemen. Ja, leuk liedje. Dat gaan we doen, zo meteen. Ja, straks antwoord op de vraag waarmee je een sterrenstelsel en zwarte de gaten het best kunt vergelijken: is dat of de kip en het ei, of de moeder van Willemijn en Willemijn zelf. Antwoord zo meteen na 9 uur. Ja.